Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De Raad heeft een nieuwe leider gekozen. Het is de Koerdische activist Abdul Basset Sida. Hij volgt Baran Galioun op, die half mei opstapte als leider van de Raad... ...na aanhoudende kritiek op het functioneren van de organisatie. Sida blijft in ieder geval president tot aan de interne verkiezingen voor een nieuw bestuur van de Raad. De Syrische oppositie hoopt dat zich nu de komende maanden meer Koerden zullen aansluiten. In Syrië wonen rond de 1,4 miljoen Koerden die zich niet goed vertegenwoordigd voelen door de Nationale Raad. De belangrijkste speler binnen de organisatie is al maanden de moslimbroederschap.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 Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft overwegend droog. Maxima liggen tussen de 17 graden aan de kust en 20 in het binnenland. Dit was het NOS journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Alkmaar en Bad Oeverdorp En op de A30 tussen Ede en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Shalloo, noo. Should have been a dick to our of the day. Shalloo, noo. Should have been a of the day. the of the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 Another day of day. Het van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. With you forever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 Je schouwt door de a juste de la joie On est là juste pour une zijn hier. We a hier, chose zijn hier, we zijn hier. We zijn hier, ni de hier, we zijn hier. We zijn hier, we zijn De was dat 14 juli 1977 en dat is aangekondigd op deze langstalplaats onder de titel Oscar Peterson Jam. En de bezetting was als volgt: Oscar Peterson op piano, Clark Terry op trompet, Dizzy Gillespie op trompet, Eddie Lockhole ja Davis op de tenorsax en Bobby Durham op de drums en Niels Petersen op de bass. We gaan uh, nu luisteren naar een uh, nummer Alette Song, Cat Out of My. Part. One, two, one, two, three, four. met die man dat ik heb gezocht. Mis <middels> wat de erin, hoe van de krater, mis wat voort erin, hoe de rande van de vrouw. Mie zwarte voort erin.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 Met het nummer, thrift. thrift. Daddy, that's all right with me, honey. You can have my juicy, juicy lover, don't you throw it in the deep blue sea. Later, called my folding bed. Never said you're loving me when you like, called my fallen bed. Mm -hmm. Baby, you were drinking your white light down, talking all out your head. Are oh, you saying, baby, baby, baby, baby? That's all right, Renee.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 Thank <laughs>